Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte wordt volgende maand onder Ede verhoord. Ook minister Hoekstra en oud-minister Wiebes en Asscher moeten opheldering geven. Het gaat over de fraude met kinderopvangtoeslagen. Heel veel ouders kwamen daardoor onterecht in de financiële problemen... omdat ze als fraudeur werden gezien. Een commissie gaat daar volgende maand helemaal induiken. Een reconstructie van wat er in die jaren is gebeurd en waarom het dat is gebeurd. Uh, en de, de... Politieke conclusies en, en uh, wie is er fout geweest en wat is er fout gegaan... die worden dan, denk ik, na de jaarwisseling in een Kamerdebat uh, besproken. Studentenvakbond LSVB vindt het helemaal niks dat zoveel studenten geld lenen. Vorig jaar leenden 7 op de 10 studenten geld bij DUO... LSVB snapt dat het vaak wel moet, maar zo'n schuld maakt de toekomst onzeker. Gemiddeld lenen studenten vorig jaar 700 euro per maand. Vodafone Ziggo wil dat de ruim 7000 medewerkers van het bedrijf ook na de coronacrisis deels thuis blijven werken. Het is een vrijwillige regeling. Volgens het bedrijf is het voor iedereen beter, vertelt verslaggever Nando Kastelijn. Het is geen rustiger, je hebt minder reistijd en ze merken dat het werk niet leidt. Dus het gaat gewoon goed. En die twee dingen samen maken dat ze het nu omzetten in beleid voor de toekomst. Naar eigen zeggen is Vodafone Ziggo de eerste grote werkgever in Nederland... die thuiswerken meer standaard maakt. En deze vrouw komt misschien wel in de Tweede Kamer. Een hele goedenavond allemaal. Van harte welkom bij Lingo. We gaan het spelletje weer spelen. En ik hoop dat u thuis ook goed aan het oefenen bent geweest... om een beetje mee te kunnen doen vanavond. Een deel van de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is bekend. En Lucille Werner staat op plek 10. CDA zet nieuwkomer Inge van Dijk op plek 3. Zij komt na lijsttrekker Hugo de Jonge en running mate Pieter Omzicht. CDA heeft nu 19 zetels in de Kamer. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plekken regenen. Het waait stevig en het is een graad of 12. Morgen eerst zon, maar later op de dag kans op pittige buien met hagel en onweer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, goedemiddag luisteraars. Uh, welkom weer op deze dinsdag 27 oktober... live vanuit de studio van ZFM op de Tolweg. Uh, Ondergetekend in Jan zitten weer aan de andere kant onze Lucie. Dag dus. Goedemiddag Jan en goedemiddag luisteraars... En uh, hoe is het, Luus? Gaat het? Ja, gaat prima. Oké. Okay. Uh, nou, ben blij dat ik er ben. Nou, anders ben ik wel als ik alleen gezeten. Ja, toch? Ja, was ook wel Het hè? twee weten minder één. Laten we eerlijk zijn. Zo is dat. Oké. Okay. Wat gaan we doen vanmiddag, Luus? Vertel het eens. Uh, we hebben uh, het weer. Ja. We hebben de dingen die in en rond Zandvoort gebeuren. En ik denk dat we ook iets gaan vertellen over de parkeergelegenheid. Is, uh, ja, we ik nog een dinietje. beetje even terugkomen. Ja, ja, zeker. En uh, ik ga kijken wat we, wat we kunnen eten vanavond. Nou, kijk eens aan. En uh, misschien dat tussendoor wat uh, meldertjes komen. Uh, kortom, we gaan de komende twee uur weer uh, vullen met uh, gezellige items, leuke muziek. En uh, daar beginnen we mee met een oudje. Met Karamia. Uh, Caramia. Ka ZANG Even een lekkere stambrom binnen te over op deze dinsdagmiddag. Luus in onze uh, lunchroom, dat was uh, J and Americans, een, van een heel wat jaartjes geleden. Ja, het was een uh, popgroep die vooral in de jaren 60 uh, heel populair was, hè? Ja, zeker. Een lekker nummer ook, lekker in het gehoor, heerlijk allemaal. Ja. Uh, even kijken, heb je een mededeling? Het uh, gaat over de speelgoedvijver, die is wel bekend hier uh, in Zandvoort. De speelgoedvijver Zandvoort die organiseert op dinsdag 3 november de jaarlijks uitgifte van Sinterklaas cadeaus... Deze uitgeeft is speciaal bedoeld voor de Zandvoortse gezinnen... waarvan de ouders onvoldoende financiële middelen hebben... om Sinterklaas cadeaus voor hun kinderen te kopen. Mede door de maatregelen rondom het uh, helaas het coronavirus gaat het dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. Ik vind Carina wel leuker klinken dan, Klinkt leuker, ja, maar we zijn nou eens gewend aan corona. <laughs> Gezinnen die, dienen ze vooraf aan te melden via de website van de organisatie. En via het aanmeldformulier wordt de oudersverzorgers uh, gevraagd naar contactgegevens en relevante gezinsgegevens. Een aanmelder voor deze speciale Kind Sinterklaas uitgifte kan nog tot vrijdag 30 oktober. En ga voor meer informatie aanmelden naar www.speelgoedvijven.nl. Ik herhaal www.speelgoedvijven.nl. Dat bij deze. Helemaal goed. Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen.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 Yes, mm man. -hmm. Prachtig uitgedrukte onzin Van iemand die fantastisch liegen kan was dat met uh, de echte vent. Dat is een lekker nummer, hè, dus Ja. Hè? Zeker. In yeah. het kader van ons Nederlandstalige verzoekje. Uh, want er zijn toch mensen die de Nederlandste... altijd wel een beetje leuk vinden om te horen het Nederlandstalige. Dus uh, we proberen altijd uh, in deze lunchroom... wat van alles door elkaar te draaien. Uh, jong, oud, uh, van alles wat modern... Uh, Kortom, we proberen altijd een leuke muziek te draaien. En ook een beetje klassiek af en toe, toch? Af en toe een beetje klassiek. en Misschien gaan we dat zo meteen nog even proberen te doen. Hè? Ja. Uh, wie ik altijd leuk vind, is nog steeds onze uh, eigen... het blijft wel een dorpsgenoot, al woont hij niet meer... Alan Clark, met het duet met Maria Fiesel hier en uh, Perfect Symphony. I found a love.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 Yeah Nou, dus dit keer wel scharen onder de kippenvelnummertjes, hè? Nou, Zo mooi gezongen is... door deze twee mensen. En uh, we zijn toch trots met onze eigen Alan Clark. Uh, jij gaat een update geven, begrijp ja, ik? Ja, uh, ik lees net iets. Het is een uh, update van uh, 4 over 1. Dat uh, de grote kans bestaat op de Grand Prix in Zandvoort in september in 2021. Ja. En het begint er steeds meer op te lijken dat de Grand Prix van Nederland in 2021 in september wordt verreden. En dit jaar ging er een streep door de, door de race vanwege de corona-uitbraak. Dus dat was een grote teleurstelling voor heel veel Formule 1-liefhebbers. De Grand Prix in Zandvoort zou dus dit jaar gereden worden op 3 mei. En het is de bedoeling dat de Formule 1 nu na 36 jaar terugkeert naar ons land in september. Uh, de vergaderingen zijn er nog mee bezig. En uh, hopelijk uh, krijgen we weer gauw te horen wanneer het definitief uh, op de agenda gezet wordt. Oké, okay, maar er uh, is natuurlijk wel de tweede datum die doorgegeven is. En de vorige was een, beetje een uh, schot uh, voor de boeg geloof ik. Want het bleek ook niet officieel te zijn. Nee, nee, dus, uh, we, nee gaan het, uh, we gaan het afwachten dat, uh, ja, het, is, het is nog niet officieel, neem ik aan. Het dan. is nog niet helemaal officieel zijn er nog meer. Ja, dat, dat, het officieel is pas als de agenda ja, okay. gepubliceerd wordt. En dat is dat duurt nog eventjes. oké, okay, we gaan afwachten op het officiële datum. We gaan... Maar het rommelt. Het rommelt. Oké, okay, dan gaan we weer verder. strong that's what I thought me and Sue but I do Ja, wie hebben niet herkend? Onze Neil Diamond met die mooie hele donkere stem. Het was Solitary Man. Vind je hem leuk? Ja, ik was vroeger fan van hem. Ja. Nummers, ja. Alleen vroeger, nu niet meer? Uh, ja, ik vind hem nog steeds heerlijk nou, dat om, is wel te, om te horen. Ik bedoel, Zonder als je van zijn dat nou, gaat natuurlijk. Vroeger was je ook leuk om naar te kijken, maar het ja, is nu wat anders geworden. Dat was ik ook, dus uh, <laughs> ja toch, tijden veranderen. Ja, ja toch? Ja precies. Uh, even kijken, een mededeling, uh, dat is eigenlijk uh, ons uh, doen toekomen door Connection. Uh, indirect wel een beetje verband houden met de coronacrisis. De voordeuren van de bussen, die gaan 2 november weer open. Vanaf 2 november zijn de reizigers in de connectionbussen waaronder de R-net en Schipholnet in amsterdam meerlanden en deze hele omgeving weer van harte welkom via de voordeur. En dat is goed nieuws voor de reizigers en de chauffeurs, want als gevolg van de coronamaatregelen zijn de voordeuren vanaf half maart gesloten gebleven om voldoende afstand tussen buschauffeurs en reizigers te creëren. Door de plaatsing van cabineschermen is de werkplek van de chauffeurs aangepast. En zo wordt de kans op een mogelijke blootstelling aan het verkleind. Om de veiligheid van het personeel te waarborgen... blijven de stoelen op de eerste rij afgesloten. Dus die zijn niet toegankelijk. En ook is de aanduiding op de vloer voor staanplaatsen iets naar achter verplaatst, zodat reizigers zich niet binnen anderhalve meter van de chauffeur bevinden. Dankzij het openen van de voordeur komt de natuurlijke luchtcirculatie in de bus weer op gang... Ook kunnen reizigers onderling beter afstand houden... nu ze niet meer dezelfde deur hoeven te gebruiken voor het in- en uitstappen. Dat zal misschien wat sneller gaan allemaal dan, denk ik. Doordat er op deze wijze weer persoonlijk contact mogelijk is met de chauffeur... kunnen reizigers ook weer een kaartje kopen bij de chauffeur. Het gratis reizen door kinderen van 4 tot 11 onder begeleiding van een volwassene... vervalt per 2 november. En hierdoor kan weer het kidsdagkaartje van 1 euro gekocht worden bij de chauffeur. Vanaf 2 november geldt dan ook instappen door de voordeur, uitstappen via de midden- en de achterdeuren. Op Schipholnetlijnen en op de deeltrajecten van de lijnen 300 en 397 is het natuurlijk zoals gebruikelijk wel toegestaan om via alle deuren in te stappen. De buurtbussen zullen later weer gaan rijden. Er wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke aanpassingen. Er wordt nog steeds een extra schoonmaak. Daar wordt voor gezorgd van alle contactpunten, zoals stangen, stopknoppen, pinapparatuur, etc. Waarmee reizigers in de bus te maken hebben. Het gebruik van een mondkapje blijft verplicht vanaf 13 jaar. Nou, dat is voor de mensen die. Uh, Want het is dus dat al even uh, onze Zandvoorzitter vaak gebruik maken van deze bussen, denk ik. Dat denk ik ook wel. Dat denk ja. ik ook wel. Ja. Oké. Okay. Uh, want anders kom je niet zover. Nee, nee, goed, het is natuurlijk altijd. Maar het is natuurlijk wel leuk dat het zo kan. Want je voelt het, het is toch weer een heel ander gevoel. Allemaal apart instappen en zo. En misschien is het een opstapje naar weer een normale tijd. We gaan het afwachten. He. We gaan, ja, vanavond is er geloof ik weer een persconferentie. Of? Nou, geen persconferentie. Dan gaat iets vertellen, geloof ik. Maar niet een uitgebreide persconferentie, geloof ik. Maar we gaan dat eens. dacht ik. Maar goed, in ieder geval. Het, we, we zijn er nog niet vanaf. Oké. Okay. Sans étaler, comme j'ai vu s'échapper le mien, sans une parole, sans une raison, sans rien. Tu sens le vide autour de toi, ce vide qui pèse dans l'estomac, ce vide qui te ferait hurler. Car tu ne comprends plus rien. Tu te fous de tes amis tu te fous des gens passés. Je te fous de boire, de saouler. Je te fous désormais du monde. Tu refais tout le chemin, en cherchant partout la raison. Mais il n'y a pas de raison. Parce qu'un amour ne devrait jamais finir. Alors, tu veux changer de peau. Tu veux changer de nom. Tu veux changer de ville. Tu veux changer de vie. Tu veux changer le monde? Mais toi, tu sais parfaitement ça ne servirait à rien parce qu'elle est là, parce qu'elle est là, parce qu'elle est là, parce qu'elle est là. Parce qu'elle est, qu est là, collée à toi. Parce qu'elle est là au fond de toi. Parce qu'elle est là quand tu respires. Jamais plus tu ne pourras l'arracher. Et même si tu changes Et même si t'es changé de ville, et même si t'es changé de vie, et même si t'es changé. Raisonner un peu, moi, je serais très bien que le main serait différent, elle ne serait plus elle, moi, je ne serais plus le même homme, je l'aurais peut-être oublié, peut-être je pouvais raisonner un peu. Je pouwt raisonner un peu, mais je ne peux pas. Parce que, quand un amour s'en est allé, je vais s'échapper le mien. Sans une parole, sans une raison, sans rien. Tu sens le vide autour de toi, celui qui pèse dans l'estomac, ce vide qui te ferait hurler. Car tu ne comprends plus rien. Et tu te fouses de tes amis. Et tu te fous des toits passés. Et tu te fous de quoi? Ja, dat nummer heb je natuurlijk wel herkend van onze eigen Borsato. En uh, dit was de uitvoering, volgens mij ook de origineel van uh, Riccardo Cosciante. Okay. Uh, heel wat nummers van uh, Borsato, maar uh, nou, een aantal nummers wel, die zijn uh, officieel op de plaag gezet door deze Riccardo Cosciante, Italiaanse zanger. En uh, heel een groot idool daar in Italië. En hij heeft hele mooie nummers gemaakt. Ga jij wat vertellen, dus? Ja, ik zag een, uh, een artikel gisteren voorbij komen. Wat ik denk, van, nou dat is ontzettend leuk. Om, uh, lijkt me dat dat, uh, dat dat gedaan wordt. Dat dat mogelijk is. Ze hebben uh, in de Muiden een kunstmatig riff... om de visstand in de Noordzee te verbeteren. Het uh, werd gisterochtend water gelaten bij de zuidpier van IJmuiden. En dat, hebben ze, dat zijn uh, kale betonnen buizen. Die uh, hebben ze aan elkaar geschroefd. En uh, die vormen een riff. Uh, in de loop van de tijd moet daar dan zeewier uh, uh, ingroeien en waterplanten. En dan kunnen de vissen genieten daar, uh, van, uh, uh, daarvan genieten en uh, hopelijk in grote getale een onderkomen vind, vinden. Jesse de Bond van Reef Systems, het bedrijf dat idee ID ontwikkelde... en daarvoor medewerking kreeg van de Universiteit van uh, Wageningen... Rijkswaterstaat en de poort of Amsterdam, we hebben er in, uh, in het Haringvliet bij de Brouwersdam al mee proefgedraaid en dat leverde een goed beeld op. Allerlei wieren, Japanse oesters, mosselen en soorten krabben waren er na een paar maanden te zien. Bioloog Wim Bos van het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis bevestigt de lezing van de bond. Als je het zo ziet dan denk je van zijn die simpele buizen de oplossing, maar het werkt echt. Zo simpel kan het dus zijn. Ik wil niet zeggen dat die oplossing is voor de vervuiling van de Noordzee... maar het kan er zeker wel uh, bij helpen. Inmiddels is het uh, Ries-systeem uh, bezig met de ontwikkeling... van een biologisch afbreekbaar rif in het windmolenpark op zee. Want daar mag niet worden gevist... waardoor de zeebodem er voor vissen aantrekkelijker is... dan de meeste andere plekken in de Noordzee. Ideaal om kunstmatige riffen te plaatsen, al dus mag Dijkstra... ...van Riefs System. De Nederlandse wetgeving... ...zit uh, echter zo in elkaar... ...dat alles wat je uh, in het water plaatst... ...er na vier jaar weer uit moet. En daarom dit idee van de afbreekbare riffen. Ik vind het een heel goed plan. Ik ook. En misschien helpt het toch om de Noordzee wat, uh, wat schoner te, ja, te wat maken. Ja, wat alleen een beetje opvalt in het hele verhaal... ...is dat er niet gevist worden daar bij de windmolens. Nee. Nee, oké. Okay. Er zijn een hele hoop mensen die waren zo tegen de horizonvervuiling... ...met de windmolens. Uh, die staan er. En... Uh, voor de vissen wordt, uh, daar wordt aan gedacht. Ja, inderdaad. Ja, ja. Je kan er niet, uh, Het is een vissen, beetje, nou. uh, beetje dubbel. Hè? Ja. Oké. Okay. Ik... Uh, we gaan verder met uh, Miss Montreal Door de wind. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee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 Is dat toch mooi? Miss Montreal en door de wind. Hele mooie tekst. Het is zo'n mooi nummer. Geweldig. Maar ik vind zo'n zo uh, geweldige zangeres. Heel sympathiek ook. En, ja, heel leuk. En zo'n stem. Zeker. Moeten we ja. trots op zijn, Luus? Zijn ja. we ook. Daar zijn we heel trots op. Oh, oh telefoon gaat. Oh jee. Dierresistent. Ik, van ik uh, heb een klein probleempje. Ik pas op de karmot van de buren. In de vakantieperiode. Maar uh, we weten er niet goed raad meer mee.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 dan ja, heb je een ja. stelletje en dan keest het maar aan. En voor je het weet heb je een kamer vol karmotten. Ja, ja. Nou ja, u kent het probleem. Ja. Uh, mocht het niet lukken, ik ga het uh, proberen. Mocht het niet lukken, dan neem ik nog even contact op. Ja? Zeg hartelijk dank Jawel. vast. Dag. Ja, dit is uh, puur, ah. ja, waanzinnig top ja. dit. Waanzin, top. Echt, waanzin Heerlijk. Jij vond hem leuk, hè? Nee, ik vond er niks aan. <laughs> Geweldig. <laughs> ja. we jongen, jongen, uh, jongen. We gaan heel uh, terug even uh, heel lang geleden in Amsterdam doen met John Jordan. Wie heeft er zeepsop in de pruimen pap gedaan? Alle pruimen liggen te schuimen. Wie heeft er zeepsop in de pruimen opgedaan, gedaan? Iedere pruim ligt in het schuim. Heb het geproefd, maar dat is ongezond. Ik kreeg het schuim al op mijn mond. Wie heeft er zeep in? De pruimenpap pap gedaan. Iedere pruim ligt in de stem. Mevrouw Van Dalen bij ons uit de straat, was deze dagen zo verschrikkelijk kwaad. Ze was spinnedig op de net en scholder uit voor stomme gaat. Wie heeft er zeeps de pruimenpap gedaan, alle pruimen liggen te schuimen. Wie heeft er zeepsop in de pruimenpap gedaan Iedere pruim ligt in de schuim. Ik heb het geproefd, maar dat is ongezond Ik kreeg het scherm al op mijn mond Wie heeft er zeepsop in de pap gedaan Iedere pruim ligt in de schuim. niets van wist dat zij zich met de suiker uit vergist ik denk dat haar ogen zijn verzwakt want ze had de waspoeier gepakt wie heeft de op in de bremen afgedaan alle bremen liggen te schermen wie heeft de zeepsel op in de pruimenpap gedaan Iedere pruim ligt in het schuim. Ik heb het geproefd, maar dat is ongezond Ik kreeg het schuim op mijn mond Wie heeft er op in de pruimenpap gedaan Iedere pruim ligt in de schuim. Wie?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 Ja, maar daar horen ze niet, die pruimen. Die horen daar niet. Mag nee, nee, die horen heel ergens anders. Dat dacht ik ook. Uh, we hebben ook nog een artiest van de dag... ...hebben vandaag weer meegenomen, Luus. Oh, en wie heb je meegenomen? Ik denk... Nou, ja zeg het eens. Een hele goeie. Ja, het is... Uh, Pas. Louis Lug Allen. Lou Reed heet hij eigenlijk. En die is geboren 2 maart 1942. En uh, die is overleden 27 oktober. Dus vandaag was dat in 2013. Vandaag weer zeven jaar geleden... En Luther was een Amerikaanse muzikus en zanger. Hij was samen met John Gale het gezicht van de invloedrijke band... The Velvet Underground. En als gitarist was hij ook erg invloedrijk. Hij maakte veel gebruik van distortion en alternatieve stemmingen. Hij was een van de eersten die zongen over onderwerpen als sadomasochisme. Dat was Venus in Force, de Travesty... Travestie. Sister Ray <laughs> en transcircuitualiteit <laughs> Lady Kodiva Operation. In 1970 nam Reed afscheid van de Velvet Underground... en startte hij een solo carrière. In 1972 had hij zijn grootste single hit A Walk on the Wild Side... dat later uitgebracht werd op het album Transformer. Dat was dan geproduceerd door David Bowie en Mike Ronson. En ook met Perfect Day had hij nou, nee, ook nog een succes. En ik denk, dat we die even gaan draaien. geen travestie. Hoeveel milieu, heb je met je drukje? Ik. beeldig. Dankjewel. Echt waar, je kan zo een programma van. Uh, hoe heet die ook weer? Met die uh, drag queens. Komt allemaal goed. Drink sand in the park. And then later. when it gets dark, <middels> we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo Then later A movie too And then home Oh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 Perfect Day van Lou Reed. Dat uh, het eerste nummer van onze artiest uh, van de dag. En dan gaat Lou nog ja, een uh, ander verhaaltje vertellen van deze ja, van Lou Reed. Ja, hij was uh, zelf dus uh, homoseksueel. En uh, ja, ik vind dit toch wel een heel apart uh, dingetje hoor. Dat die, uh, Hij kreeg dus in 1959 en 1960 uh, elektroshocktherapie... waarmee zijn ouders hem dachten te genezen... van zijn homoseksuele neigingen en stemmingswisselingen dat dat toen, toen, toen nog kon. Ja, ja, ja. In die periode is dat waarschijnlijk meer gebeurd te zijn, hoor. Maar gelukkig zijn we die ja. fase voorbij. Hè? Ja, inderdaad. En uh, nou, het was een goede zanger. En uh, het andere nummer dat we van hem gaan draaien... is ook een heel groot hit van hem geweest... is the Walk on the Wild Side. Ja, dat is oké. Ja,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 do do do do do Ik heb een, uh, hier een update, die heb ik gekregen van de GGD. Dat uh, uh, gaat over de corona, Luus. O oh jee. En die heeft een... Uh, die heeft nee, een ik goed nieuws. Nou ja, het is een beetje een, een, van de status van momenteel. Er zijn um, het, inmiddels door de GGD Kennemerland zijn er meer dan 100.000 tests afgenomen... Deze cijfers hebben betrekking op alle mensen... die zich op een testlocatie van GGD Kermeland exclusief... de teststaat op Schiphol laten testen... ongeacht of zij in Kennemerland wonen of daarbuiten. De afgelopen week, 15 tot met 21 oktober, praten we nu over... zijn er 12.625 test uitgevoerd... en daarvan waren 1951 uitslagen positief. De afgelopen week is de teststraat in de Expo meer in vijf huizen uitgebreid. Er zijn nu zeven teststations... Eén daarvan wordt gebruikt voor het opleiden van nieuwe medewerkers... en dagelijks is daar ruimte om ruim 1660 af te nemen. Deze week staat de Kenmelon met geven van voorlichting... Voor met vier geneeskundige studenten die werken op de afdeling... bron- en contactonderzoek. En vanuit hun eigen ervaringen in combinatie met hun deskundigheid... en medische kennis kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren... aan nog meer begrip en kennis rondom corona en gedrag. De studenten zijn beschikbaar om hierover te praten... Uh, even kijken, wat staat hier nog meer? Nou ja, op 5 november opent dan de Winterproof Teststraat in Haalem. En uh, na tot zover eigenlijk is dat de update die we het, uh, hebben ont mogen ontvangen... van de GGD Kennenbalans. En uh, misschien dat we deze update geregeld krijgen... en dan houden we onze luisteraars daarvan op de hoogte. Zoals we het zo doen? Ja, ja lijkt me heel verstandig. Oké. Okay. De whisper in the morning... I love you in your eyes. Kracht van de Liefde, de Power of Love, werd hier bezongen door Laura Brennigan. Mooie uitvoering dit, hè, Luus? Ja, ik dacht dat die van Celine Dion was. Nee, ja, die zingt hem ook. Uh, het is niet origineel, dit, maar ze zingt hem heel mooi. Inderdaad. Uh, we gaan uh, even kijken. Nou, we gaan even instrumentaal doen. Misschien dat het uh, een beetje doorloopt uh, na het tweede uur. We gaan even kijken. De schitterende muziek van Enrico Boner sluit het eerste uur af van deze luistering. En uh, luister ik jullie graag terug aan de andere kant van de klok. Tot straks.